Dit is Jeroen Jepkemaan met het De Asuna Moskee doet aangifte van bedreiging. De moskee heeft een brief gekregen waarin wordt gedreigd met een aanslag met een vrachtwagen op moskeegangers. Bij de brief zat ook een speelgoed vrachtwagentje. Het dreigement kwam zaterdag al binnen, maar is vandaag door het Moskeebestuur op Facebook gezet. Tegen omroep West zegt de bestuursvoorzitter dat het is stilgehouden tot na het suikerfeest om geen onrust te creëren. De politie heeft dit weekend extra toezicht gehouden bij de moskee... vanwege het dreigement. De Chinese mensenrechtenactivist Liu Xiaobo is vrijgelaten. Vorige maand is vastgesteld dat hij leverkanker heeft... en niet lang meer zal leven. Liu werd in 2009 veroordeeld tot 11 jaar cel... voor betrokkenheid bij activiteiten om de regering omver te werpen. In 2010 kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede... tot woede van de Chinese autoriteiten. Maar vanwege zijn zelfstraf kon hij die onderscheiding niet in ontvangst nemen. Zijn stoel in Oslo bleef leeg. Zijn advocaat zegt dat Liu nu in een academisch ziekenhuis in de stad Xinjiang ligt en dat zijn toestand stabiel is. De Turkse president Erdogan mag naar de G20-top volgende week in Hamburg een aantal lijfwachten niet meenemen. Het gaat om twaalf beveiligers die vorige maand betrokken waren bij een incident in Washington. Ze vielen de Koerdische demonstranten aan toen die leuzen tegen Erdogan scandeerden. Het Duitse Openbaar Ministerie heeft de Turken laten weten dat de overtredingen van veiligheidsfunctionarissen zoals die in Washington niet worden getolereerd. Ze mogen alleen in actie komen als er sprake is van noodweer. Het voetbalteam van Curaçao heeft voor het eerst de Caribbean Cup gewonnen. Op Martinique versloeg Curaçao titelverdediger Jamaica met 2-1 door twee goals van voormalig NAC-speler Elson Hoy. In de drie eerdere deelnames aan de Caribbean Cup had Curaçao nog nooit een wedstrijd gewonnen.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 Kom eens langs, de Amré is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Z Zandvoort een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Welkom weer bij 2 uur Zandvoort lunch. Goedemorgen, Dolly. Hey, goedemorgen, Charles. En hey, goedemorgen, Zandvoortenaren. En ja. omstreken natuurlijk, hè? Uiteraard. Want, uh, het is niet alleen maar meer voor Zandvoort. Het is beter dat weer vroeger. Is gisteren. Hè? Oh, wat was het bar en boos weekend. Ja, waardeloos, hè? Ja, jammer. Jammer? Ja. ja. ja. Heb jij ja. nogal uh, op de valreden dat je zegt: van nou, meteen, ik gooi meteen maar wat nieuws erin? Of gewoon hij... wat nieuws erin? Ja, Of, oh, of, of, okay. of, of nee? Nee. Nou, nou ja, de spekjesfabriek gaat uitbreiden. Die komt naar Haarlem. De spekjesfabriek? Ja, de spekjesfabriek. Oké. Okay. Ja, die wordt dit jaar wordt er begonnen met een forse uitbreiding. En aan de oude weg in Haarlem. Ja. Dus. Dat is... Uh, ja, er gaan veel meer spekjes komen in de toekomst. Het industrieterrein aan de overkant van Spaan, Ja, klopt. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Okay. Nou, is dat leuk nieuws of niet? Dat is hartstikke leuk nieuws. Ja. Maar je vast nog meer nieuws straks om half één natuurlijk, hè? toch? Vast wel, ja. Nou, daar gaan we op wachten. Get Down, Gilbert O'Sullivan. <hijf> Albert als Sullivan met uh, Cat Down. Nou, Dolly, heb je, heb je uh, uh, in het weekend. Ben je, ben je nog uit eten geweest of zo? Hier ergens alleen in. Maar. Alleen maar uit eten geweest? Alleen maar uit eten geweest. En vertel waar allemaal? In Groningen. <laughs> ja, ik heb het hele weekend, vrijdag, zaterdag en zondag in Groningen doorgebracht. Ja. Yeah. En ja, ik heb zelf geen. Ja, ik heb wel een boterhammetje gesmeerd. Want dat kreeg ik natuurlijk s ochtends. Ja. En, uh, maar ik heb geen boodschappen hoeven doen. We, hebben, we zijn overal neergeploft om, om te kanen braaien. Ja. Wat heerlijk. Ja, heerlijk Wat, hè. Ja. Ja. En heb je nou ook nog dat je zegt van nou speciale gerechten? Of gewoon. Uh, ja. De, de doorsneehap? Nee. Oh. Nee, nee. Want we waren naar een Keltisch Volkfestival. Een Kel en, Oh. Ja, daar, daar is bij voorbaat alles al anders dan anders. En we hadden ons nog voorgenomen, want er stond ook zo'n. Uh, Zo'n kar uh, met uh, insecten. Oh, en ja. toen dachten we... nou dit, dit is onze kans om het toch eens te gaan proberen. En we hebben het toch niet gedaan. Want? <laughs> nou, ze hebben het vergeten. Oh, ja, of zag we, het er tegen uit of zo uh, dat je... Uh, nou ja, de gedachte is natuurlijk eng. Dus, dus toen we op de terugweg waren, hadden we zoiets Ah, oh, helemaal vergeten insecten te eten. Wat hmm. jammer nou. Ja, volgens mij is er <laughs> uh, Nou, Nee, echt vergeten. Ja, dat denk Want, je toch ook niet. Insecten, dat, dat weet je misschien wel, Dolly. Die ja. zitten vol met eiwitten. Ja, en die zijn zo goed voor ons, hè? Ja. Ja, ja. Niet dat je, als je dan gestoken wordt door een mug, dat je dan ook met eiwitten komt? Nee, dan een ander soort eiwitten, hè? Ja. Ja, ja, ja, ja, maar dan raak je ook eiwitten kwijt, hè? Ja, absoluut, ja. ja, zeker, door de shock. <laughs> <laughs> heb je al last van muggen gehad op je kamer? Of, nou, nee, nee. nee, ik heb nog geen muggen gezien, gelukkig. Eentje, eentje hebben wij dan gehad. Eentje? Ja, en, en uh, gelukkig bij mijn vriendin, uh, daar was ja. het raak. Ah, ja? En mij sloegen ze dit keer over. Oh, nou, ja. is het meestal andersom dan? Maar, ja, meestal. Oh, oké. Okay. Komt meestal. misschien omdat je aan het afvallen bent. Zou het? Ja, dan, uh, dan ben je misschien wat zuurder. Oh, lekker. Nou. Ja, toch? Ja. <laughs> je ja. wat meer ammoniak door de hogere verbranding. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Hey, uh, ja. Wat vind je van een oudje van Simon en Carfunkel? Nou, zal ik jou vertellen? Hey. Ik zat in een oude pipowagen het hele weekend. ja. En uh, alles ademde jaren 60, jaren zeventig. Er was niets, maar dan ook niets van vandaag. Oh. Alles was uit die tijd. En er stond zelfs, en daar hebben we vreselijk van genoten, een ouderwetse pick-up met ja. ingebouwd uh, speakertje. Ja. En daar stond met een lading LP's. En daar stond dus ook uh, Simon en Carfunkel tussen. Dus die hebben we ook gedraaid met kraak. Oké, okay. hey, maar uh, Bridge Over Troubled Water... dat ja. is een van de meest verkochte LP's ter wereld. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Ik dacht ja. dat dat uh, die era Michael Jackson was. Maar dat is dus Simon Cargo. Het is altijd Bridge Over Troubled Water geweest. Ja, of hij zo. moet van zijn troon gestoten zijn. Dat kan natuurlijk. Ja. Maar, maar nee, volgens mij is het hem nog steeds. Hoor. Jeetje, ja. geweldig. Cecilia. Ja, mooi. Nou, een verschrikkelijke oude trouwens. Nou, ja, maar dat maar... blijft mooi. Hij blijft leuk. En uh, Vincent, dat is een uh, Nederlands talige uh, zanger, zeg maar. Ja. Die heeft dat uh, liedje in het Nederlands opgenomen. He. Oh, wat goed. Ja. Ja. Ken jij Shelby Lynn, zeg je dat niet? Wie? Shelby Lynn. Nee. Waarom nee. niet? Waarom niet? Ja, zeg me niks. Zeg je helemaal niks? Nee. Nou, dat is een, een hele uh, uh, goede zangeres. En ja. ze heeft ook een heel uit uh, Uiteenlopend uh, repertoire. Ja. Uh, ze zingt country, ze zingt jazz. Uh, nou ja. Je kunt het eigenlijk zo gek niet opnoemen, of ze zingt het. En je hebt vast een plaatje van de media, nou Ja, Ik ben even of... aan het zoeken naar een plaatje van. van wat ook, ook uh, Dusty Springfield heeft opgenomen. En ja. ik heb hem al. You don't have to say you love me. Hoef je ook niet meer te zeggen, Dolly. Ik weet er alles van, toch? Ja. Ben, eh, wil je het nooit meer horen van me? Nou, af en toe. Nou ja, oké. Okay. Fluister ik het wel in je oor. Moet je, dat is eigenlijk... Moet je horen, hè? een hele aparte uitvoering. You Goed. said you would always stay. It wasn't me who changed, but you. And now you've gone away. Don't you see that now you've gone And I'm left here on my own That I have to follow you And beg you to come home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 Left alone with just a memory Life seems dead and so unreal There's nothing left but loneliness There's nothing left to feel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 Say you love me Oh, just be close at hand No, you don't have to stay forever I will understand Soms heb je helemaal niet veel instrumenten nodig om een, uh, om een nummer uh, tot z'n recht te laten komen. Zoals, uh, you don't have to say you love me, is die Springfield natuurlijk opgenomen heeft. En nu, uh, Shelby Lynn, en volgens mij is het uh, is de componist Burt Begarek, kan bijna niet missen. Hè? Nee, hè, dat is echt die sound. Ja, ja klopt. <laughs> hey, uh, je ja. raakt nooit wie de jarig is. Nou, er zijn er twee uh, jarig vandaag. Dat kan niet. Ja, Echt er zijn er twee jarig, hoera, hoera. hoera. En dat is uh, ten eerste prinses Alex Alexia. Oh. Of Alexia, hoe zeg je het? Alexia, hè? Alexia, ja. Prinses Alexia, ja, die wordt twaalf jaar ja, vandaag ze, alweer. Ze hebben een beetje moeite met lezen, hè? Is dat zo? Ja, ze wil de naam ook laten veranderen. Prinses Dixlexia. Dyslexia. Dyslexia, <laughs> nou ja, het is toch wat. <laughs> <laughs> Trouwens, mijn uh, koptelefoon doet het niet. Nou goed, dan ga ik zo even naar kijken. Je koptelefoon. Ja, heb je dat apparaat wel aanstaan? Dat, uh, dat kassie? Dat ja, ja, ja. Maar ik geloof dat uh, de draadstuk uh, is van deze koptelefoon. Oh, dat zou ik het, een idee ja. van. Ja, ja, kijk. Hij hapert een beetje. Hapert. Nu hoor ik het wel. Um, nou, dan, uh, dan heb je ieder geval weer geluid. Ja, zo is het. Zo is het. Hey, ja. uh, en uh, er is er nog een jarig. Ja. En dat is uh, Chris Isaac, uh, een zanger. Oh, oh Ja. Die is in 1956 geboren. Dus uh, ja, die gaat de 60 alweer voorbij. <laughs> ja, ja. Eh, eh, maar mij haalt hij niet meer in. Is dat zo? Nee, want ik eh, volgende maand... Ik, oh, oh is dat aan jouw beurt? Is nou, het jouw beurt? Oh. 70, 70. Oh. oh nee, hè? word je 70? 70. Oh, wat erg. Oh. Ik, had, ik had 71 kunnen zijn. Ik ben een jaar ziek geweest. <laughs> Krachtig nummer, Wicked uh, Games, Chris Isaac. Uh, ik geef jou nou eventjes de kans, Dolly, om even adem te halen. Dat je, <laughs> ja. dat je meteen zou. ik, Misschien meteen te uh, hyperventileren. Het deals erin kan slingeren. Yes, dat is goed. En dan uh, houden wij ons even de laatste minuten voor het deals op. Op het hoekje, down in the corner. <laughs> Met CCR, oftewel uh, John Fokkerty. Credence. Bij CFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, op deze eerste eh, maandag, op deze, deze eerste dag van de week. gaan we eens kijken wat er allemaal gebeurd is in onze regio. Het is vandaag 26 /6 2017 De gemeenteraad zal vergaderen op 28 juni.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 En twee zakken met bij elkaar ongeveer 100 pillen. De man is aangehouden en meegenomen naar het bureau. Een 31-jarige vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. Om even over 5 uur s middags kwam de melding bij de hulpdiensten binnen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 Maar eh, ondertussen is het dus op vrijdag 13 juni tussen 2 en 4 uur aan de Vlemingstraat 55. Tot zover de weerberichten. Nou niet tot zover de weerberichten, tot zover het nieuws natuurlijk. Oh ja, ja. nou ja het is toch wat hè. Ja. Ik zit al helemaal zo uh, gefocust op die weerberichten. Nou, <laughs> laat maar eens gaan horen hoe bruin, hoe bruin we deze week kunnen worden. Ja, wat kunnen we verwachten? Nou ja, vandaag is het meest zonnig, maar dat hadden we natuurlijk al in de gaten. Er waait een matige noordwestenwind en de temperatuur in Zandvoort komt zo rond de 20 graden uit. Morgen, dan beginnen we eerst met wolkenvelden en wat zon. Maar in de middag, helaas, helaas, is er een toenemende bewolking en buienkans. Er waait een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur morgen ligt wel wat hoger en die gaat zo rond de 24 graden blijven. De vooruitzichten verderop, de temperaturen gaan oplopen, maar vanaf donderdag wordt het weer koeler en wisselvallig. De zeewatertemperatuur langs het strand is nog altijd 19 graden. En dit was dan het weerbericht volgens onze weerman Lex van den Horn. Op het land waar het leven goed is, woonde de zomers in haar tweede huisje een wilde stadse meid. Allen machtig, dat was maar er eentje. Altijd dwaalde haar wilde blikken naar de tamme boerenzoon van de boerenhofstij aan de overkant. Naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet. Lucht was ze voor hem.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 zoon lag al op één oor en met het andere oor hoorde hij slecht. Dus zong de wilde zijn meid voor de kat, zijn viool. En in haar tweede huisje huilde ze traan om de stoere boerenknul met zijn heel te en zijn ongerepte lijf. En als ze s'avonds met roeie ogen een schoon luchtje schepte... en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter... het slaapkamer gordijn... Dan slaapt ze dus een put bezucht En met haar hoofd een beetje schuin omhoog. Zo zei haar liedje: Voor hem, voor hem. Hé, hey, boerenkennel. Boeren, boeren, boeren, boeren, kernul. boeren kernul, ik ben kapot van jou. Hé, hey, boerenbrok. Boeren, boeren, boeren, boeren Kijk eens naar mijn oom, ik val op jou. Neem me dan, neem me dan, neem me dan. Mee in de groene ver. En maak me een beetje blij! Doe het dan! Doe het dan! Boeraborakanoel! Zeven zomers gingen voorbij. En al die tijd wierf de wilde stadse meid haar blikken voor de viool van de kat. Toen, op een zwoele zondagmiddag, zag hij de damme boerenzoon... in zijn beste lagen ze bak naderen op het smalle pad. Tussen de korenvelden.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 Hey, boerenbrok, boer, boeren, boeren, Kijk eens naar me en om, ik val op jou Neem dan, neem dan, neem dan Mee in de groene vee Maak me, maak me, een beetje blij. Doe het dan, doe het dan Lekker de boerenstuk Toen kuste de wilde stadse meid De tamme boerenzoon op de platte bek en Ze zei, hey boerenkanul, boerenboerenboerenkanul, boerenkanul, boeren, kanul, ik ben kapot van jou. Hey boren boeren, boerenboerenboerenbrok, kijk eens naar om, ik val op jou. Neem me dan, neem me dan, neem me dan, mee in de groene weg. Ja, Dolly, dan ben jij natuurlijk naar Groningen geweest. En is, is, nou, is dat nou de reden dat jij nou die, die boerenknelde boeren wilde horen? Of? Nee, nee, nee, nee, daar kwam het niet door. Nee, Waar kwam het dan wel door? Nou, omdat ik op YouTube ontdekte dat eindelijk... en dat heb ik jaren na gezocht... de film van Joep Meloen is geplaatst. Oh. En die, oh, die ja. wilde ik zo ontzettend graag al... ik weet niet hoe lang, weer eens een keertje terugzien... Yeah. En uh, nou, dus die heb ik zitten kijken. En ja, als je dan naar zo'n film zit te kijken, naar die Malloot, En die film is nog steeds even leuk als toen, moet ik zeggen hoor. Mm -hmm. Maar goed, uh, dan ga je, ga je weer aan al die andere dingen denken die die gedaan heeft. En toen kwam dit nummer zo weer in mijn hoofd. En toen dacht ik, ja, vind ik misschien wel leuk om weer eens een keertje naar te luisteren. Nou, was ook leuk. Ja, toch? Ik heb maar een revolver meegenomen. Oh jee. Ja, maar in de vorm van een... Uh,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 you to hear me say we'll be together every day, hard to get you into my life, what can I do, what can I be, when I'm with you I want to stay there.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 Was dat uh, vanwege de country roads? Yesterday, once more. Mooi, hè, Dolly, toch? Oh, heerlijk. Jij zit hem lekker mee te zingen, tenminste. Dus dat, uh... Ja, ja, ja. Deze is ook leuk. Ja, ja ook prachtig. Yesterday, once more met de Carpenters. me mm smile. -hmm. Those were such happy times and not so long ago. yesterday once more Yesterday once more. Ja, en zo was het weer even gisteren. Yesterday, once more. Dolly, ik neem je even mee de, de, het platteland op. oh jee. Ja, je bent naar Groningen geweest. Je bent er zo, aan Zo, ik heb zoveel platteland gezien. <laughs> nou, <laughs> nog een keer dan. Daar komt ie.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 Silver stream is a woman in the country, in the country. Van het album Reunited, Cliff Richards en zijn Shadows. Uh, een beetje opgefrist uh, geluid. Al lekker om te horen, en het was natuurlijk uh, in the country. Uh, SOS, doe die SOS. Ja, ik kom maar aan, kom maar aan. Oh. Ja. jammer dat ze niet meer uh, optreden. ABBA. Ik vond het zo'n geweldige groep. Uh, en altijd lekkere muziek. en uh, Een beetje tijdloze muziek. Je kunt altijd draaien het is goed. Toch, Dolly? Uh, ik ben niet zo'n ABBA-fan. Oh, je bent niet zo... Ah, hè? Huh? Jammer, Pardon, jammer. schiet ja. ik er helemaal mis. Ja, nee, dat geeft niet, hoor. Want <laughs> ik denk dat er zat mensen zijn die het enorm waarderen. Ja. Ja. Uh, maar jij hebt dan wel eigenlijk een, een, verdachte, uh, een verdachte denkwijze. Hoezo? Ja. Nou, ja, omdat jij het net over Elvis had. En er ja. was, wat, en er was oh. wat met Elvis. Ja, er, er was wat vandaag met Elvis. Vertel, ja. vertel. Uh, vandaag is het, uh, even kijken, 40 jaar, hè? Ja, 40 jaar geleden vandaag... dat hij zijn laatste concert gaf. Oh? Ja, hij heeft daarna nooit meer mogen optreden helaas. Want hij is natuurlijk op uh, 16 augustus 1977 overleden. Mm -hmm. Maar 26 juni 1977 gaf hij zijn laatste concert... Uh, op het Market Square Arena... Arena in uh, Indiana. Indianapolis. <laughs> Oké. Okay. Moeilijke naam om uit. Ja, Indianapolis. Ja. ja, nou ja. En hoe kom al al ik al nou met die verdachte, uh, die verdachte denkwijze van jou? Omdat je een nummer van hem gaat draaien. Suspicious, man. Ach ja, mooi, man. Ja. We call a trap. I can't walk out. Why can't you see What you do